Twee uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Lek rook en stank overlast, want de brandweer laat een brand in de grotten van Kannen gecontroleerd uitbranden. Door de dichte rook, hoge temperaturen en vallende mergelblokken kan de Limburgse brandweer niet verder met blussen. De vrouw die eerder deze week haar kind van vier mishandelde bij de Efteling was dronken, blijkt uit politieonderzoek. Beveiligers zagen op camerabeelden dat de vrouw bij de bushalte naast het park het kind een aantal flinke klappen gaf. Ook in het park zelf was dat al gebeurd, hebben bezoekers gezien. De vrouw werd aangehouden en het kind is aan jeugdzorg overgedragen. In Indonesië mag de politie drugsdealers en smokkelaars voortaan doodschieten als ze zich verzetten bij hun arrestatie. Dat zegt president Widodo. Wat drugs betreft zit Indonesië nu in een noodsituatie, aldus de president. Annemiek van Vleuten heeft de vierde editie van La Course gewonnen... de vrouwenwedstrijd rond de Tour de France. In Marseille bleef ze de nummer twee voor. De Britse Elizabeth Dijknen van Vleuten is de derde winnares van La Course, die sinds 2014 jaarlijks in de schaduw van de Tour wordt gehouden. Bij een uit de hand gelopen feest in Capelle aan de IJssel... zijn twee agenten aangevallen. Ze wilden een vechtpartij beëindigen... maar werden uitgescholden, bekogeld en geslagen... Eén agent loste een waarschuwing schots om tientallen mensen op afstand te houden. Vijf mensen zijn opgepakt. Op de wegen naar Zuid-Europa staat veel vakantieverkeer vast. In Zwitserland is het druk voor de Gotthardtunnel richting Italië. En bij de Tauerntunnel in Oostenrijk staan ook lange files. In Duitsland is het erg druk door wegwerkzaamheden. En in Frankrijk staat het vast op de bekende knelpunten. Het weer dan nog in een groot deel van het land is het nog tijd, een tijd lang droog en af en toe zonnig. In de loop van de middag vanuit het zuidwesten kans op regen. Het wordt 25 tot 27 graden. Morgen een graad of 20 en opnieuw buien. Dit was het Dfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad is vooral veel vertraging op de wegen in het midden van het land door de afsluiting van de A28. Daardoor onder andere file op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Hilversum en Buntschoten. De vertraging is daar 20 minuten. Op de A9 van Diemen naar Amstelveen is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam-Zuidoost. En de weg is daar ook helemaal dicht vanaf Knopend Diemen. Je kunt wel vrij makkelijk omrijden over de A1 en de A10. Op de A9 Alkmaar Amstelveen bij Rotterpolderplein 20 minuten vertraging. De brug heeft daar even opengestaan. A27 Utrecht Almere tussen Beeldhoven en Knopend Eemnis een kwartier vertraging. Ook een kwartier oponthoud op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en Hoevelaken. 20 minuten vertraging ook op de A28 van Amersfoort naar Utrecht bij Bendolder. Dolder. En 20 minuten ook op de N57 Rotterdam Brouwersdam bij Hellevoetsluis. Tot zover de verkeersinformatie.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 La fiesta no para, apenas comienza Se can c'est comme ça. Ma Macheri, la la la la la Francia, Colombia, me gusta Freeze Kibalvin, Balvin, Willie William, me gusta Freeze Los DJ no mienten, le gusta mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blam ¿Y dónde está mi gente? pero lo tengo en mis manos. estoy muy duro sí okay, vamos y con el tiempo nos seguimos elevando rompiendo aquí esta fiesta no tiene fin botellas para arriba sí. los tengo bailando rompiendo y yo sigo aquí. Rompiendo aquí? esta fiesta no tiene fin botellas para arriba sí. los tengo bailando, ¿Y dónde está mi la Het is weer helemaal nieuw hè, deze single. Jay Bowen in orde samen met uh, Willy William en Mi Dente. Race Radio Pit Report. Voor de eerste maal vanmiddag schakelen we live over naar CQ uh, Zandvoort. Daar is uh, Willem uh, van deze bij de ADAC Masters. Goedemiddag Willem. Ja, dat klopt. Uh, Rob Aden, ADAC GT Masters. Uh om het uh, helemaal goed uh, te hebben. De GT's uh, die nu bezig zijn op de baan, hebben een race over een muur. Ze zijn gewoon even kwart voor en tien uh, voor twee. Dus die eindigen ook uh, rond tien voor drie. We zijn halverwege, halfwege houding. Dat we een uh, pitstop krijgen en dat we daarin rijderswissels uh, krijgen. De auto's worden allemaal gevolgd door uh, twee coureurs en ongeveer halverwege wordt daar gewisseld uh, van te duur. Mooie reinstorten, uh, de eerste oh, half uur hebben een kopje van vier auto's en het mooie daarin is ook uh, vier verschillende merken. Maar op de eerste plaats uh, Couignon. en die rijdt in een aschevolle uh, convent. Op de tweede plaats komen we terug uh, de Mercedes, de SLS van Saks Team uh, met de uh, Luca Stolz uitgevoerd. De derde was dan een Audi, Audi R8. En die werd uh, bestuurd door uh, Marcus Pommer. En er wordt vier plaatsen, ook niet de minste auto, Lamborghini. Met de achterstuur uh, Mirko Bartolesi. En die vier, uh, ja, die waren constant aan het racen. Want tussen 1 en 4, nou dat zat hoog uit uh, 1,5 tot uh, 2 seconden. Nu even... Zeker al bezig met pitstops. De een doet dat wat eerder als de ander. Dus even afwachten uh, dat die hele pitstopserie uh, voorbij is. Om te kijken hoe de stand van zaken uh, dan is. We hebben ook nog een uh, drietal uh, Nederlanders uh, in deze aandelen. Uh, Dag uh, GT Masters uh, aan de start. Dus uh, Nick Katsburg. Uh, BMW fabriek zei, uh, Nick uh, die reed op de zevende plaats. is zojuist de uh, pits binnengekomen om nood te geven aan zijn uh, teamgenoot. Daarnaast uh, Rijna van de Zee. Zonder treedt eenmaal op hier in de uh, ADA2 GT Masters. Die rijdt met uh, Cognon in de Corvette en Cognon rijdt aan de leiding. We hopen dat de vaneer uh, de, de auto overgeeft aan uh, de rengen van de zonde. Dat hij nog steeds aan de leiding is. De derde Nederlander in dit veld, In die Doentje, die rijdt in de Mercedes SLS en die vinden we terug op de vijfde plaats. Ja, als we naar deze competitie kijken, de ADAC GT Masters, wat kan je daarover vertellen? Gaan ze bij diverse landen langs, zeg maar? Nou, ze rijden voornamelijk in Duitsland. ADAC is een Duitse organisatie. Naast Nederland doen ze ook nog Oostenrijk aan, de Red Bull Ring. Overige racers van de kant doen schappen, op op diverse circuits in Duitsland.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 Voor inwoners, ondernemers en bezoekers van Zandvoort verandert er nagenoeg niets. Zij kunnen nu, net als in het uh, verleden, op het gemeentehuis van Zandvoort... terecht voor dienstverlening. Oké, okay, dus uh, vanaf 1 januari uh, is het daadwerkelijk zover de fusie tussen Haarlem en Zandvoort. Maar wel op ambtelijk niveau. Verder blijft uh, Zandvoort gewoon Zandvoort. Ik zag je al even kijken, Albert dan, van, mm, <laughs> Ja, dat klopt niet helemaal. Nou, zodat ik het uh, CFM weerbericht voor de komende dagen... maar eerst deze van Nick Keurschel...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 Ja, neem je jas mee, want morgen is het 19 graden. Hé? Oké, okay. veel kouder dus. Ja, veel maar re kouder. Regen is wel leuk voor op het circuit, hè? Regenbanden voor de Ariane 2 Maas. Ja, maar stel er niet te veel van voor, hè. Een bui. Oké. Okay.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 Oh, de muziek is op. Ik stop hier. Ja, de mee. muziek is op. Ja, hoe, kunnen de, hoe kunnen de mensen het weer uh, blijven volgen, uh, Ja, Lex? dat is op www.mediopagina.nl. Op Twitter en Facebook op slash mediopagina. En natuurlijk op de ZFM app. En op Text TV. op kanaal 50, uh, 40. 40, 40, 40, 40. Ja. ja. Ja, en, en, uh, op de app is het wel heel makkelijk. Hè? Gewoon even naar het uh, menu gaan. Dan uh, klik je Meteo pagina aan. En dan uh, heb je het uh, dagelijkse weerbericht van Lex van den Hoorn. dan heb je mijn postregel ook in beeld. Uh, zo is dat. Ja. De man ja. achter het weer. De, de, de man achter het weer in de studio bij CFM. Dankjewel Lex. Tot volgende week. En tot volgende week. Tot Bye. volgende week. Dat was het weer. Nou, dat hebben wij weer, hè. Vakantie begonnen en het gaat het weer slechter weer worden. Buh. You were my favorite waste of time Like TV turned on all night Talking breeze, and in was trash Where is it sunshine chasing all night Two wrongs making no right Honestly, I want to no back You were careless and immature I was jealous and insecure Such a waste Cause now you waste my time Taking space up in my mind And I can't forget anymore Oh Juist van onze eigen weerman Lex van den Hoorn Ja, we hebben de komende dagen wel even een pluutje nodig hè, met dat weer. Dus euh, ja, het is buiig weer om het uh, zo maar uh, te zeggen. De komende dagen hier in uh, Zandvoort. Dus mocht je op holiday zijn uh, in Zandvoort, hou daar rekening mee. Jorden, de BG's en staying alive. Ja, kwart over twee, nog aangesproken. Het Zandvoort nieuws in het kort. Maar nu twaalf over half drie, daar komt het aan.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 De net met Hardeek en Van Niel. Zodat gaan we weer naar CQS voor de ADAC-GT Masters. Daar is Willem van deze aanwezig voor ons. Nou, het ons op de hoogte van hoe de race zojuist verlopen is. De race van Clean Binders. Saving mm -hmm. mm -hmm. Yeah, Now nah, she got Got a old, to keep him warm, to keep out the En dat was When de ziel van Clean Bennett en Jean-Paul en Rockabye. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. We schakelen weer uh, over naar circuit Sanford, naar uh, Willem van Dinsen. Want de ADAC GT Masters, die zijn zojuist uh, al daar gefinisht, uh, Willem, toch? Ja, dat klopt uh, Rob. We hebben zojuist de finish gehad van die ADAC GT Masters...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 Zo'n uh, 10 minuten voor het einde van de race was het toch Porto die, uh, ja, die uh, afscheid moest nemen van die kopgroep. Richting scheipak uh, kreeg hij een kopband uh, met de Lamborghini. Eindigde uh, in de grimpak. Dat leidde nog even tot een uh, safety car situatie. Daarna werden de ouders uh, weer losgelaten. En toen uh, kreeg een felle strijd tussen Rena van der Zanden, die inmiddels het zuur had overgenomen van de Corvette. En uh, Kelvin van der Linden in de Audi R8. Nou, uiteindelijk was het toch uh, Rengen van de Zonde... die aan het lansen heeft uh, trok op het kortste, ik weet het eigenlijk uh, niet. Maar in ieder geval met de overwinning uh, ging strijken... samen met zijn uh, teamgenoot uh, Koen Jong. Eindig uh, gaat hij zo naar het podium op uh, treetje 1 slaan. Tweede, uh, de equipe uh, Kelvin van Runde en uh, Marcus Pommer. En een mooie derde plaats voor uh, Indy Don'tje Die rijdt uh, met de Duitse Marvin Kierighover. Twee Nederlanders op het podium, dus... Uh,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 Nou ja, spectaculair was wel uh, eigenlijk uh, die Lamborghini die eraf ging uh, vanwege die klapband. En opvallend was uh, dat eerder in de race de andere Lamborghini die meedeed met eenzelfde probleem uh, op moest geven. Een uh, linker achterband, uh, ja, degene die steed om de overwinning, die overkwam hetzelfde en die ging toch op een uh, ja, toch wel aardig... Uh, Vette manier af. Uh, dat kan je je voorstellen als je met een auto richting Schijfplak gaat en ineens uh, is het lucht uit een van de banden. Ja, dan gaat het niet helemaal goed, uh, Willem. Nee, nee ik, nou, ja, nou, ja nog. Nou, snelheid hebben. Ja, Regen van de zon, was ook een als auto op de eind en die rijden toch tegen de 260 uh, aan op het meetpunt hier.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 Zoals het van tevoren bepaald is. Oké, okay, nou deze, deze race zit erop. Komt, uh, komen ze dit weekend nog meer in actie? Ja, zeker. Morgen hebben we deze mannen en ook dames die er aan mee gaan. Nog een keer in de ochtend wederom een kwalificatie En in de middag weer een race over een uur.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 Als je daar mee wil doen met je toelwagen, dat je daar mee aan kan doen. Allemaal volgens het gelijke reglement. En die ada 2 tcr dat is het grootste dit moment in Europa. En die gaan zo met 40 toelwagens Start. En ook daarin hebben we Nederlandse kanshebbers. We hebben daarin Jaap van Lagen en Niels Langeveld. Die toch aardig voor in mee kunnen rijden in die klasse. Oké, okay, nou dan komen we gewoon de volgende uur weer bij je terug. Dankjewel Willem van deze voor dit moment. in my sleep, that's all I do Ooh, baby, to my surprise, I realized the problem was me and not you, baby I was misled by the player in the me. I didn't mean, know I was falling in love